Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Goud en zilver op de wielerbaan. Harry Lavrijzen rijdt eromheen. Jeffrey Hoogland zit aan de binnenkant. Maar het wordt Harry Lavrijzen. Harry Lavrijzen is de Olympisch kampioen op de sprint. En daarmee pakt Lavrijzen zijn tweede plak deze spelen. Al kwam het uit zijn tenen. <tie> Dat deed gewoon fucking goud. Had ik zo pijn en nou ook van pijn maar Niet normaal. Ik wil oh, weer Olympisch goud. Het zilver is voor Jeffrey Hoogland, die samen met La al goud won op de Teamsprint afgelopen dinsdag. Op dit moment is er trouwens hockey. De finale tussen Nederland en Argentinië bij de vrouwen is bezig. En straks om 10 voor 3 loopt atleet Sivan Hassan nog de finale van de 1500 meter. Opnieuw heeft een groep Nederlandse vakantiegangers iemand in elkaar getrapt. Een Nederlandse jongen van 18 is gewond geraakt in een club aan het Gardameer in Italië. Hij had meerdere hechtingen nodig, meldt het AD. Vier mensen werden opgepakt, maar zijn inmiddels weer vrij. Ze zijn nog wel verdachten in de zaak. En ben je nu in Italië, hou dan je corona-app bij de hand. In dat land gelden vanaf vandaag strengere regels. Met de certificationen verder, zoals zij hem daar noemen. Dat betekent groene pas. Bij binnenplekken zoals restaurants, zwembaden en musea moet je kunnen laten zien dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of negatief bent getest. En even flink losgaan in een game, kan je gedrag behoorlijk veranderen. Quadrat! Een onderzoeker van de Vrije Universiteit Amsterdam liet een groepje studenten 40 minuten Call of Duty Modern Warfare 3 spelen. Ze bleken na afloop veel minder heftig te reageren op pijnlijke beelden, zoals iemand die een deel van zijn vinger eraf snijdt tijdens het koken. Of je op de lange termijn ook minder gevoelig bent als je veel games speelt, dat is volgens de onderzoekster niet te zeggen. Het weer hier en daar regent het, maar ook veel ruimte voor opklaringen. Het wordt een graad of twintig en dit weekend blijft het ook regenachtig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer... tussen Beverwijk Oost en Afrit Haarlem-Zuid. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 ja We zijn er weer. Ja. En wie hebben we op bezoek? Wie hebben we op bezoek? We hebben Nathalie Malman op bezoek. En dat is mijn schoondochter. Goeiedag. Welkom schoondochter. Ja. He? Ook uit Zandvoort of niet? Nee, uit Amsterdam. Amsterdam. Oh, ja. je moet wat dichter bij de microfoon. Oh, ik kom uit Amsterdam en ik ja. woon in Hoofddorp. Ah, oké. Okay. Nou, dat ja. mag dus niet erg hoor. He? Ja, nee, ook een rode rakker of valt wel mee valt wel mee valt wel mee nee. valt wel mee. Nee, ze zijn niet zo niet zo rood. Ik, heb, ik heb het niet, niet niet niet echt doorgegeven aan mijn kinderen op de een of andere manier dat rode die rode glas niet erger rode nee <lacht> maar ouders zoon wel hoor is wel wat, wat die is wel als als de jongste maar... ja we gaan het hebben over de prijs <lacht> Ja, ja, praat er maar overheen. Ik praat er natuurlijk weer overheen. <laughs> Hebben we natuurlijk van maandag tot en met woensdag uh, de Pride gehad. En uh, heb jij er nog wat van mee gekregen, Pim? Helemaal niet. Ik heb één drag queen gezien, maar voor de rest, uh, nee. Ja, ja, nee dus... Ik ben ook drie dagen in uh, uh, Kassicum geweest, dus vandaar. Oh. Ik denk, de drukte moet ik ontlopen. Nou, het viel wel mee. Het was het viel zo mee. druk was het helemaal niet. Nee, hè? nee. nee. Ja, wat, wat, heel, wat ik heel indrukwekkend vond... is dat ze in het uh, gemeentehuis... hadden ze 71 vlaggen neergezet... van uh, landen waar je nog vervolgd werd... of uh, zelfs ter dood veroordeeld werd... Uh, voor je seksuele geaardheid... of uitkomen voor wie je bent, je Ja. Oké. Okay. dat. Ja. En dat... Uh, openlijk jezelf Noemen ze een paar landen. Is uh, Turkije daarbij bijvoorbeeld? Of zo? Of, uh, uh, nou ja, Iran natuurlijk. Iran, ja. Daar Irak staat de doodstraf erop. Ja. En nou, dat moet ik eventjes opzoeken op welke landen. Dus, Oké. Okay. Dus, uh, ja. Neem je daar je tijd voor? Dan dan dan neem ik mijn tijd voor. Oké. Okay. Ik heb trouwens een ja. Uh, verzoeknummertje. Ja? Die moest ik draaien als jij er was. Ja, maar draaien van wie die is. Oh, en... Uh, nou, ga je hier gaan. Wie is die. Waarom doet hij het? Ja, weet yeah, ik ook niet. Van. Hoor jij wat? Ik hoor helemaal niks. Oh, ja. No, I've never been someone shy until I seen your eyes. Still, I had to try. Yeah. Oh, yes. Let me get my words right and then approach you. When I'll treat you like a man is supposed to, you'll never have to cry. No, I know everyone can relate when they find a special someone and she's royal, yeah so royal, and i want her in my life i never know anyone so one of a kind no the way she moves to her own beat she has the qualities of a queen She's a queen ooh ooh, What a natural beauty No need no makeup to be a cutie She's a queen uh, She's a queen And when they ask what a good woman's made of She's not afraid and ashamed of Who she is She's Brian Until the night that I see you rise, my queen, so supreme. I can see it in her eyes, the way she smiles. Hey, yes I and I, I know the. King and Queen crown same time So I never leave your side Just stick with me through the trial times Oh, and she says she no mine Alright, I know good man is hard to find And she canna about bother trying no line That's why she has no tires at this time Yeah I know many men are trying She needs to be more than wine and dine because she's royal, yeah. So royal, and I want her in my life. I never knew anyone so divine. No. The way she moves, you are beat She has the qualities of a queen. So supreme, ooh, ooh, what a natural beauty, no need no makeup to be a cutie, she's a queen, so supreme, yeah, and when they ask what a good woman's made of, she's not afraid and ashamed of who she is, she's right. of a kind, no, no, the way she moves to her own beat, she has the qualities of a queen, my and queen. Ja, ja. Nou, ik heb die landen dus eventjes opgezocht. Dat is best indrukwekkend. Afghanistan. In Afghanistan krijg je de doodstraf op uh, homoseksualiteit. Op, op homoseksuele handelingen. Dus je mag wel homoseksueel zijn, maar je mag ze niet praktiserend zijn. Dan word je doodgemaakt. Maar ja, hoe controleer je dat? Uh, Algerije staat twee jaar gevangenisstraf. Antuga en uh, Barbuda... 15 jaar gevangenisstraf. Bangladesh levenslang. Idioot, hè? Barbados levenslang. Brunei... 10 jaar gevangenisstraf of de doodstraf. Je mag kiezen. Ah. <laughs> ja, wacht even. Waarom is homoseksuele levensgevaarlijk in Brunei? Op april 2014 werd genadeloze... Uh, anti-homo werd ingevoerd. In het oliestaatje wordt homoseksualiteit namelijk bestraft met tien jaar gevangenisstraf. Vanaf april 2019 hangt uh, mannen die seks hebben met mannen zelfs een doodstraf boven de hoofd. Vrouwen niet? Nee, wij mogen seks hebben met mannen. En, <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> We hebben beide handen. Jezus. <lacht> Nee, daar staat niks over vrouwen. vrouwen. Een mannen niet met vrouwen, nee. In 2015 werd ambtenaar veroordeeld tot een gevangenis van 60 dagen en een gedeeltelijke 10.000 Brunei-dollars. Omdat hij zich kledde als vrouw. Burundi is twee jaar gevangenisstraf. De Comoren vijf jaar. Koekeilanden veertien jaar. Dominica uh, tien jaar. Eritrea zeven jaar. Ethiopië vijf jaar, Gambia veertien jaar, het zijn ook wel een beetje alle achterlijke landen zo'n beetje. <laughs> ja, het zijn het. Grenada niet. tien jaar, <laughs> Guinea drie jaar, Kuya uh, -ja, levenslang, Iran heb je doodstraf, Jamaica, Jamaica? Tien jaar gevangenisstraf. Nee, niet. Ja? ik had Jamaica toch wel een beetje... Een meer relaxeder gedacht. De, de, voor het leven van LBHBT is uh, vreselijk op Jamaica. Mannen en vrouwen die anale seks hebben... lopen risico op een gevangenisstrap van tien jaar. In 2015 werd bekend dat veel homo's in de Rio leven... om in leven te blijven. Veel jongeren belanden op straat... omdat ze door hun familie worden verstoten. In 2014 kwam Human Rights Watch met een uitgebreid rapport waarin ze spraken dat 71 homo's en lesbiennes... die slachtoffers wa waren van geweld. I got you, Michael. Veel, uh, veel uh, beter ingeschat. Dus sorry. ja, vervelend. Jemen, doodstraf. Cameroen, vijf jaar. Kenia, veertien jaar. Kiribati, veertien jaar. Waar het ligt, weet ik ook niet. Dat is een eilandengroep in de Oceanië. Kuwait zeven jaar. Libanon, één jaar. Liberia 1 jaar, Libië 5 jaar, Malawi 14 jaar, de Maldives 8 jaar, Maleisië 20, Marokko 3, dus ja, Marokko ook een beetje. Mauritanië is doodstraf, Mauritius 5 jaar, Myanmar 10 jaar, Namibië illegaal. Nou <lacht> ja, ja, ja. Nigeria 14 jaar. Oeganda levenslang, Oezbekistan drie jaar, Oman drie jaar, Pakistan levenslang, Papua-Nigonea 14 jaar, Kantar, levenslang gevangenisstraf, uh, St. Kitts en Nevis tien jaar, waar ligt dat? Yeah. Mensen die zeggen Het is een eiland, eilanden. St. Kitts, Nevis, Nevis nou, zal wel ergens in de Cariben liggen of zo. Uh, die grenzen aan de, ze grenzen aan de territoriale wateren van uh, Nederland. Ja, oh, zoals bij uh, Curaçao. Zijn Zou we bij zo... Curaçao ja. daar in de buurt zijn? Ja. Uh, sint luca 10 jaar, sint uh, uh, vincents uh, 10 jaar, Salomon-eilanden 14, Samoa 5, Saoedi-Arabië doodstraf, Senegal 5, Sierra Leone levenslang. Singapore 2 jaar... Oh, nu had ik ook wat anders ingeschat... Somalië 3... Sri Lanka 10... Sudan doodstraf... Swaziland illegaal... Syrië 3 jaar... Tanzania levenslang... Tonga 3 jaar... Tonga ook 10 jaar... Chad 2 jaar... Tunesië 3 jaar... Turkmenistan 2 jaar... Uh, Tuvalu 14 jaar... Verenigde Arabische Emiraten de doodstraf. Zambia levenslang. Uh, Zimbabwe één jaar. Zuid-Sudan tien jaar. Egypte. Homoseksualiteit is niet bij wet illegaal in Egypte. Lijken de laatste tijd wel te worden gestraft... door middel van andere wetten. Straffen lopen op tot 17 jaar cel. En in 2015 werd een rechtszaak besloten dat LHBT'ers... Bezoek, bezoekers uit het buitenland het land uitgezet mogen worden. Indonesië, uh, homoseksualiteit is illegaal in Indonesië. Nee, legaal. Is legaal in Indonesië, sorry. Mijn fout. Behalve in de provincie waar, waar de sharia-wetgeving voor toepassing is. Uh, dus, in Tweede. Uh? Dus eigenlijk alle moslimgedeelten staan? Ja, de moslimgedeelte. En Indonesië is grotendeels uh, moslim. Irak. In Irak is homoseksualiteit uiteindelijk strafbaar. Sinds 2003 is het legaal in het land... maar gebieden waar de Sharia wetgeving dus wie die Sharia geeft... lopen ze extreme zware straffen. Palestijnse gebieden, tien jaar. Westelijke Sahara, drie jaar. Nou ja, dat is op zich al een gevangenisstraf, toch? In de Sahara te moeten leven. Dus ja, dat is een beetje de... Een beetje triest allemaal ja, ja. ja van de ja, toch heel veel. Ja, ja. En echt heel veel ook de doodstraf nog erop hè. Ja. Idioot gewoon echt. Nou ja, maar wat vrolijke muziek dan? Dan vrolijke muziek. Daar komt die blondie ja. met de tijd is high.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 Chinchilla en dan breidt er aan de muur Gearresteerd, verraden, door Charlotte, mijn vriendin Gedetineerd in Baden-Baden, voor een maand de baie zin Geruineerd diep in de schuld, zo arm als job. En toch, en toch, en toch, ik kwam er bovenop Charlotte is een rijkjaar, fik, in een torrbot gestikt. Dan denk ik even, och, ik ben er nog. Gementeneerd in Kopenhagen door een Deense dramaturg. Gemolesteerd met hamerslagen door een arts in Middelburg. Op een festival, in Voorde, door een makelaar gebeten. Op een bedevaart in Noorden, door een harschond nagezeten. Wat ik allemaal heb doorstaan, nou wat mij allemaal is aangedaan. van de heren die ik zou kunnen chanteren nu meteen. Maar ik blijf altijd een dame, daarom noem ik nu geen namen. Het was de broer van Escovier. En de neef van Willem II. En een zwager van Houdini. En een oom van Mussolini. Ach, nee, ik doe het niet, maar toch. Ik ben er nog, rondgezworven over het hele continent. Telkens weer een opzienbarend incident. Geattakeerd in Wenen door een schrammel violist. Geaborteerd in Athene bovenop de Acropolis. In Londen door een city. Gestoken. Die was door de douane heen gebroken. In Rome onder een traliebus gekomen. Nou, mijn blinde darm is vier keer weggenomen. Kabinetten zijn gevallen en ik ook weliswaar. Maar ik ben weer opgekrabbeld als een duikelaar. Zoveel vorsten overleden, zoveel mensen overleden. Eigen zuster Tree's, zelfs gevuld door het Chinees. Zoveel nalligheid gezien en zoveel dooien bovendien. Maar, ach, ik en de oude koningin Ja, dat wij zijn dan al Wat ik allemaal heb doorstaan, wat mij allemaal is aangedaan, maar niet te min. wat ik net tegengekomen ben... ook in het uh, Haarlems Dagblad. En dat slaat ook een beetje op het eerste nieuwsbericht... van uh, toen we begonnen. Er is een uh, geboortegolf in Haarlem. En uh, de verloskundigen en de ziekenhuizen hebben dus een handen vol. Dus mensen hebben zich echt verveeld tijdens de coronacrisis. Dus krijgen we een geboorte-explosie. En we hadden in het uh, nieuws, het eerste uur... hadden we over uh, dat er zoveel paarden gekocht werden. Nou ben ik... Ja door omstandigheden uh, op zoek gegaan naar een uh, nieuw paard. Ik ben, de paarden zijn ongelooflijk duur. Het is veruit bagger wat er verkocht wordt. Ja? Ik ben bij paarden geweest dat ik echt dacht van... nou ah, jongens, kom op. En er worden vragen voor, prijzen voor gevraagd. Dat... Maar heb je nog tips voor uh, kopende of uh, kooplustige? Voor, voor uh, paard kopen. Ja? Ja, ik ga sowieso eerst een paar keer kijken. En, ja, ja. Uh, Maak een proefritje. Sowieso een proefrit maken. <laughs> maar ik was er ook bij eentje en was, het paard was hartstikke braaf. En, en, mijn handelaar. En het paard was enorm mager. En dat doen handelaren veel. Hè. laten ze het paard een beetje te mager worden, dat hij uitgehongerd is. Dan is het paard ontzettend braaf. Ja? Oh. Ja. En dan zit er amper lever in. Oh, dus oké. Okay. Hij is heel braaf, heel. Uh, ja, ik heb daarmee op de Veluwef een stukje gereden. Nou, perfect. Heel lief, heel braaf. Ja. Ik denk van, als dit gaat aankomen... ik weet niet wat ervoor bom ik dan onder mee. Oh, oké. Okay. Ja. En hoeveel kost het paard? Dat paard was uh, bijna 6.000 euro. Oh, zo'n tweedehands auto eigenlijk, ja. Ja. Ja, ja. Maar ja, het onderhoud is er ook hartstikke duur. Het is niet alleen de aanschaf, het is ook het onderhoud. Het ja, is ook het onderhoud... Uh, ja. de, de, de, de, een beetje de goedkoopste stallen hier in de buurt zijn zo'n 300 euro per maand. En zo, de duurste ja. stallen zijn zo zo'n 500, 600 euro per maand. Zo, ja, ja. En daartussenin kom je ongeveer uit. En dan nog eten toch? Of zit dat allemaal in die stal? Dat zit over het algemeen wel ja, okay. bij de stal. Nou had mijn ja. vorige paard speciaal voer, dus dan moest ik nog speciaal ah, voer voorkomen. Dat ja, ja. is ook een beetje afhankelijk. En zeker toen die wat ouder werd, krijg je heel veel supplementen erbij ja, om die artrose ja, ja. tegen te houden. Dan wordt het wel een hele dure hobby. Kunnen ze al iets doen aan artrose of niet? Nee, Bij paarden niets. wel, dacht ik toch? Ik, nee, nee. nee, ik heb uh, in december heb ik hem uh, zijn kootgevrichten laten inspuiten. Het is met een uh, corticosteroïde en met een uh, pijnstiller. Ja. En dat moet, moet met een de maand of drie werken. En met hem ging het helemaal niet werken. Oké, okay, maar dat helpt wel Maar dat was wel duizend euro, ja. hoor. Dat, uh, wat je dan eventjes in het paard ah, verweekt. Ah, vandaar die bijbaantjes van jou. Oh, ja. die bijbaantjes. Ja, want, <laughs> ik zit hier wel. Uh... Ja. ja, wilt u nog geld storten? Ja, ja die, die Chinese dingen. Dat kost ja. eigenlijk mijn rekening. <laughs> ja, wat ik me ook altijd afgehoord. Ik heb al gehoord dat paarden moeten blijven lopen of zo. Dus ze moeten ja. elke dag een rondje maken. Ja. Het beste is ook een paard gewoon lekker buiten te laten. Zoals yeah. waar, waar ik sta, yeah. is een paard echt 24-7 buiten. Oh, Zomers okay. lekker op het land gras eten. En zwinters dus op de paddock. En dan, uh, dan op het Dan krijg je ook een beweging. Op het paddock? Een paddock dat is een, een, een, een, een groot omheind uh, stuk uh, zand. Oh, zand. Ja, ja Maar wel grote en al dat soort oh, okay. dingen. Oké, ja. Dus er staan wel 30 paarden. En dan leven ze ook in een kunnen. Wat, wat natuurlijk voor een natuurlijk paard, paard natuurlijk een is, natuurlijke ja. manier van houden is. Ja. En uh, je kan uh, paarden natuurlijk ook kopen. Maar oké, okay. nog tips voor ze. Dus uh, uitgehongene paarden moet je niet kopen. Nee. Als een paard echt te mager is, <laughs> niet aan beginnen beginnen. Nee? Dat, je weet niet wat je dat krijgt. Gaat, ja, nee. Nee. Dat, nee. Dat kan zich. Kan. Heb je dat geen dat? keurmerk of zo? Zo'n stempel nee. op zijn reet of nee. zo? Of, nee? Nee, nee. nee, nee. Ja? Die van mij hadden we een stempel op zijn reet. Dat is... Dat hij gefokt was in Spanje. Dat ja. is een brandmerk die ze dan oh, krijgen. Ja, ja, ja, ja. En dat uh, waar de fokker vandaan kwam. Heb, zo heb ik ook de fokker van hem uh, achterhaald. Dat oh, oké, okay. ja. Dus dan kan je toch iets zien, ja. Ja. Dus. Dat is dus een lesje paarden kopen. Ik heb er nu een hele leuke. En hij komt morgen. Oeh, wat spannend. Ja. <laughs> hij gaat wel naam verwisselen, dat wel. Van naam ook, nou, okay. uh, ja. Hij heette Otto, oorspronkelijk. Otto heeft De nieuwe eigenaar heeft hem toen Romano genoemd. En ik ga hem Trevor noemen. Trevor? Trevor, ja. Trevor, en waarom? Is een, uh, omdat het een ier is. En ik vind dat een eerste naam. <lacht> ja, shoot Ik vond dat noemen. gewoon een leuke Pim noemen, naam. noemen of zo. Hè? Pim? Pim kan ook, Hennie, ja. ja. ja Henny noemt hem sproet. Sproet? Sproet. Sproet? Omdat heeft hij allemaal sproeten, sproeten heet. Ah, sproet, ja, ja, ja, ja. Redt hij eigenlijk paard, Henny? Henny heeft toen die meneer de kennen was wel heel lief. Heeft Henny geprobeerd paard te rijden, maar hij vindt er geen rit aan. Ja, heel jammer, maar. Ja, hij is toch fan van de F1? Nee, ja, Formule 1 vindt hij leuk aan een motor. Wat een motorregen ja, gedaan. Ja, dat is heel wat ook anders. Internationaal ja. geweest. Dan gaan het paard een beetje langzaam, ja. Ja, het paard gaat hem gewoon echt te langzaam. En ja, ja, oké. Okay. Ja, dat droppelt natuurlijk te veel. En, uh... Nou ja. ja. Als je het niet kan, moet je toch niet. Uh... Nee. Dat is waar, hè? ben ik helemaal met je eens. Yes. je cabaret? Cabaret. Xavier Kustman? Ja. Hier komt hij. Wel overtuigender spel dan uh, Ferdinand Grapperhaus, toch? Wat was dat een slecht toneelstukje? Zeg in de Tweede Kamer. Maak je het halve volk uit voor ASO, komen je trouwfoto's uit. En, en, weet je, ja, het is natuurlijk een hele sneuhe man. Weet je, dat je dan in de tweede kamer... Ja, we hebben het er thuis over gehad. En we zeiden het tegen elkaar. Hadden we maar, hadden we maar. Oh, oh. Gelooft iedereen maar? Alsjeblieft. En het is zo'n sneu man als je naar hem kijkt. Snap je heel goed waarom hij nu pas trouwt. Want als je er zo uitziet, ja, dan ben je heel lang op zoek naar een vrouw. Nee, en op een gegeven moment heeft hij er dan eentje gevonden... die zei, oké, okay, als je gewoon voortaan je bek houdt, zeg ik ja. En als je af en toe lief voor me bent, dan wil ik je ook nog wel eens neuken. Maar nee. hij ziet er toch een beetje uit... als het verstandelijk gehandicapte neefje van Frits Wester. En, en weet je, ga ons als Nederlands volk niet in de zijk nemen... met uitspraken als, ik ga werken aan mijn geloofwaardigheid. Sorry, maar hoe doe je dat? Hoe werk je aan je geloofwaardigheid? Volgens mij is het iets wat je hebt... Of iets wat je niet hebt. Volgens mij is het niet echt iets waar je aan kan werken. Maar dat kan aan mij liggen. Wat, wat moet die man doen? Iedere keer als hij een debat heeft gehad... de camera heen kijkt en zegt ik, ik... heb weer niet gelogen. Yes! En ik ga het morgen weer proberen. Hoe? Weet je, als hij geloofwaardig wil zijn... dan moet hij zijn namen veranderen. Begin eerst eens bij je achternaam. Grapperhaus. Iedere keer als ik het hoor, denk ik aan... Uh, Grapperhaus. Maar ook die voornaam van hem. Ferdinand of Vert. Weet je, hoe heet jij? Ferdinand. Vert voor vrienden. Dus iedereen noemt mij Ferdinand. Het is zo'n lulde behanger. En weet je, ik, ik, ik denk ook helemaal niet dat hij Vert heet. Ik denk dat hij gewoon Fred heet. Maar dat zijn vader dyslectisch was. En hem verkeerd heeft aangegeven. En ik, en ik heb als hobby dat ik namen opzoek van mensen. De betekenis ervan. Want soms klopt het zo goed bij de, bij de persoon. Weet je wat Ferdinand betekent? Het is oud-Duits en het betekent letterlijk... Uh, hij die huilt om zijn baan te behouden. Nou, nah, wat een toeval. Wat een toeval. En toch, even alle gekheid op een stokje. ik vond het erg dat het Songfestival niet doorging. Dat meen ik serieus. Want ik dacht, eindelijk in Nederland... Hè, en, en, en, en we kunnen winnen dit jaar... als we de juiste inzendingen sturen... En de juiste inzending was natuurlijk een drillrapper geweest. Met zo'n kapmes. Want dan ben je misschien niet de beste zanger van de competitie. Maar als jij er met het kapmes voor zorgt dat er verder geen andere deelnemers zijn. Dan win je ook. En ja, niet zo beledigd zitten. Van, eh, wat doe jij nou? Ik vind dat geweld onder jongeren verschrikkelijk. Ik had het er laatst met mijn dochter over. Die is 16, En ik zei maar liever, ik, ik, ik luister al heel mijn leven rap. Dat is helemaal niet zo agressiever dan de rap die ik ken. Ligt het daar nou echt aan? Nee, pap, natuurlijk niet. Ik zei, maar wat is het dan? Is het, is het uh, ja, uh, groepsdruk? Is het sociale media? Uh, is het uh, agressieve films of agressieve videospelletjes? Zeg, nee, pap, dat is allemaal hele oude, ouderwetse ideeën. Dat is het helemaal niet. Dus we kwamen er niet echt uit. Maar we kwamen wel tot de consensus aan wie het zeker weten niet ligt. Aan de leraren. Want die geluiden hoor ik ook, hè. En dan maak je me boos omdat dan één leraar gezegd schijnt te hebben... jongens, morgen steekproef. Dan denk ik, nee, nee, nee, nee, nee. Een andere leraar schijnt dan gezegd te hebben... Uh, school afmaken. En dat had ook niet iedereen in de klas even goed in de gaten. En, en, en mijn dochter vertelde me wel... papa, ze zijn wel het lesprogramma aan het aanpassen. Dus uh, nu krijg ik vragen bij wiskunde A van... Uh, Dave is net neergestoken door Gregory. En ligt bloedend op straat. Hij verliest per 10 minuten een half liter bloed. Na hoeveel minuten is Dave dood? Dus ze gaan wel met hun tijd mee. En ja, wat ging er nog meer niet door? De Olympische Spelen gingen niet door. EK ging niet door. Maar de Olympische Spelen vond ik zo zielen. Want die topsporters hebben jarenlang getraind... om te vlammen op dat ene moment. En dan is die training helemaal voor niks geweest. Hoewel... Daphne Schippers is op dit moment zo afgetraind en zo snel... Die was daardoor wel als eerste bij het UWV. En ze hebben geprobeerd om de onderdelen te veranderen. Dus de 100 meter, 1,5 meter afstand te houden. Maar ja, op een gegeven moment moesten ze zeggen, dit is niet haalbaar. Dit kunnen we niet doen. Wat ik nog veel erger vond, was dat de Invictus Games zijn niet doorgegaan. Voor de mensen die niet weten wat de Invictus Games zijn. Dat zijn um, uh, Olympische Spelen, maar dan voor ex-militairen. Die, die, die gewond zijn geraakt in oorlogsgebieden... vechtend voor onze vrijheid. En die missen soms ledematen. En die gaan dan op een sportieve manier strijden... tegen mensen waar ze soms zelfs tegen gevochten hebben... die hetzelfde is overkomen. En dat vind ik zo prachtig staan voor verbroedering... naar zoiets verschrikkelijks als oorlog. En ook dat zou in Nederland plaatsvinden. Ging ook niet door. Wat ging er nog meer niet door? Ja, Koningsdag werd Woningsdag... Nou, ik ben in november 2019 verhuisd. Ik had eindelijk mijn doos op orde. Hè? Ik had eindelijk dingen uitgezocht. En ik denk, nou, ik ga mijn slag slaan. Ik ga... Ging het niet door. Ik heb van pure ellende mijn halve inboedel zo driehoog naar beneden gepleurd. Dat precies op een kleedje. Hè? Ik ben niet asociaal. Wat ging nog meer niet door? Uh, de Haagse markt werd gesloten. De wereldberoemde Haagse markt. Waar je natuurlijk al jaren de kanker kan krijgen. Hè? En de tyfus en de cholera. Maar toen je er ook corona kon krijgen, moest het dicht. Seniorenweek ging niet door. Dat vond ik zo zielig voor de senioren. Want we weten heel goed... Ja, dat heel veel senioren... die gaan de volgende seniorenweek helemaal niet halen. Want het ruimt wel op, zo'n virusje. Ik denk dat we het over een tijdje helemaal niet meer over vergrijzing hoeven te hebben. Ik denk dat zich dat vanzelf oplost. Wat ging nog meer niet door, de eindexamenfeestjes. Ja, daar was mijn dochter zo kwaad om. Die is net geslaagd voor de MAVO. Die zei, ja, weet je, ik wil een eindexamenfeest. We hebben niet voor niks het centraal examen gehackt. Die zag zichzelf al helemaal in shortjes uit de navel laten zuipen. Ik zei, nou, dat kan je mooi op je buik schrijven. Je gaat helemaal nergens heen. Wat hebben we nog meer niet kunnen vieren? Uh, uh, 75 jaar vrijheid. 75 jaar vrijheid. Juist in dit jaar dat we zoveel vrijheden zijn kwijtgeraakt. Hoe logisch ook. Want ja, hoe dam je anders een pandemie in? Maar ja, dan wel ironisch dat er precies in dat jaar kan je het niet vieren. Hoewel, twee wezentjes hebben wel even wat vrijheid gevoeld. En dat waren die twee chimpansees die even zijn ontsnapt... uit hun kooi in de dierentuin in Amersfoort. Maar dat was korte vrijheid. Maar die zijn meteen voor een kanus geschoten. En ik vond, ik vond de beredenering het is maar tijdelijk, het zal wel weer overgaan. Kom eens, bekijk het kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Waait weer voorbij geleidelijk aan.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 Nou ben je heel wat waard Dan heb je opgewaard Kom, kies, het is maar tijdelijk Als jij je oogjes sluit Is zo relatief hè? en daarom plukt de dag Alle miserie is morgen weer opgelost. God, geest, het is na tijdelijk, zal wel weer overgaan. God, geest, bedankt. Betekent... Wegen, winkel aan wegen, hou maar op. Hou maar op, Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, glirend job. en job, kom Kees, het is maar tijdelijk zet, al je zorg zijn. Kom Kees, het gaat allemaal weer voorbij. Kees, het is nog voorlopig maar aard. Kees, het is niet aan mij van de duur. Kees, het loopt allemaal wat weer los. Kees, het is niet zo raar als het blijkt. Het Het Leuk nieuwtje. De hockeysters hebben de, in de finale de vierde Olympische titel te pakken. In, uh, uh, Argentinië, tegen Argentinië heeft uh, Nederland in de finale 3-1 uh, gescoord. Dus. Tegen Argentinië Weber, ja, ja. We hebben we weer een gouden medaille. Die deed Vroeger mee, hè? Het was altijd uh, India en Pakistan. Ja. ja. Argentinië. Spanje is ook zo goed. Uh, de Spanje ook. Ja. ja. favoriet waren ze. En de ploeg van Ellison uh, Anna won sinds de beruchte verloren finale in Rio tegen uh, Groot-Brittannië. Alles wat er te winnen viel. Maar enkel de vierde Olympische titel moest nog worden veroverd. Ondanks... Desondanks wisten de hockeysters dat ze op hun hoede moesten zijn... want de uitgerekend Argentinië. Nog nooit olympisch kampioen was begin vorig jaar... het laatste team dat, ze, uh, uh, dat had weten te winnen. Dus, ja, meisjes ook helemaal blij. Ja. Nog een leuk top-tientje. De meest sexy vrouwen ter wereld. Voor <lacht> jou, Peter. Eh, Pim? Kendall Jenner. Ken je die? Nee. Nooit van gehoord? Ah, zo jammer. staat op 10. En je kunt eigenlijk niet omheen. De nee. Kardashian-vrouwen. Oh, dit is er een van Kardashian. Ja, zij is de dochter van Bruce Jenner. Die toen omgebouwd is naar vrouw. Oh? Oh, ja. nog een keer. Wie was dat? Oh, Bruce Jenner was haar okay. is haar vader. Maar die is omgebouwd geworden als vrouw. Die ja, heeft ja. ervoor gekozen om als Caitlyn Jenner door het leven te gaan. oké. Oké. Ik ken ze allemaal niet. Gigi Hadid. Nou, wie is dat? Wie is dat? Oh, die ken ik, Een ja. ander topmodel die de kuffer na kuffer scoort... is belangrijkste bladen, is uh, Gigi Hadid. 21 jaar oud. Is deze schone, 1,78 meter lang. Een blond haar en blauwgroene ogen. Goed, had je ook de maten erbij, maar... Ja, nou. nee, dat, uh, die nee? maten worden niet meer gegeven. Nathalie Dormer. Dormer het, het zijn ook allemaal mensen die ik niet ken. Nou, ik ken haar ook niet. Nee, hè? Ja? Nee. Het gezicht wel een beetje bekend. Ja, het, volgens mij is dat een uh, actrice. We kunnen vast verknappen dat oh, Natalie ja, Dormer niet de enige ja. actrice uit... Oké, oh, Game of Thrones! Ja, ja. Oh, die! Ja, je herkent het niet hè, met, zonder een draakje. <laughs> nee, volgens zin... mij is dat niet die vrouw met die draak, hoor. Volgens mij wel. Denk je? Volgens mij is dit die vrouw met die draak. Oh, nee, zij is van die, uh, die broers, toch? Die ja, volgens mij ook, met ja. broers relatie Ja, volgens oh, mij ook, hoor. Niet met die draak, nee. Die zit er ja. Ja. Oh, die Top. was heel blond. Ja, yes. ze die, die wit, zijn. Ja. ja. Oh, of oh, zeven, ja. Emily Ratajokowski. Uh, <laughs> Ratatouille. Ratatouille. <laughs> <laughs> is een half Pools, half Engels. Ja. En ja. het resultaat ik... mag er wezen. Wat kijk je dan naar? Naar die pannenkoek? <laughs> ik kijk <ken> naar... <laughs> Ik moest toch dat stukje eronder lezen. Dan moet ik toch... Ja, dat dat meteen de décolleté komt. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat is niet mijn fout. Dat hebben hun gewoon zo gemaakt. Ja, uh, pak ik ook met ze... om erop. <laughs> ja, dat moeten ze tegenwoordig wel. Hè? Vroeger had je Twiggy. En dat, uh, die deed aan anorexia. Ja, die was dus, dunja. Uh, ja. Tegenwoordig moet je een pannenkoek met slagroom voor je hebben. Dan weet je tenminste oh, dat het uh, ja, ja. politiek correct is. <laughs> <laughs> het grote publiek leerde haar kennen door haar deelname in de muziekvideo uh, Blurred Lines van uh, Robin Tikkels. Die kennen we ook niet. Hier is een dopfles aan het dansen. Nou, de, de, sorry. Dat is een heel bekend liedje geweest, ja. ja? Op de radio, Blurred Lines. Ja, en dat kan je, dat als zij het is, dan weet ik ook wie ze, wie ze bedoelen, ja. Oh, oké. Okay. En die <laughs> mooi? Ja, het is een knap vrouwtje, ja. Oké. Okay. Zeker, ja. Margot Robbie, op zes. Het zijn allemaal mensen die ik niet ken, hoor. Nee, ik ook niet, nee. In nee. 2013 maakte de wereld kennis met deze prachtige Australische Margot Robbie, Robin... Robbie En hoe? In de film uh, The Wolf of uh, Wall Street speelde ze in. De vrouw van uh, Jordan Belfort. Ah. Ja. Op vijf, Selena Gomez. Die ken ik geloof ik wel. Die komt me wel bekend voor. ex-vriendinnetje van Justin Bieber. Is, is een Disney-sterretje. Ja, dat vind ik goed zo. Heel ja, goed. Natalie. Ja. Komt is het vriendinnetje van uh, de Justin Bieber. Ja. Op vier is uh, Ariana Grande. Mooi vrouwtje. Vindt ja. Knap. Ja. En een stem. Ah oh, ja. Pff, die oh. kan een fluittoon halen en daar is Mariah Carey Jaloers op. Ja? Ja. <laughs> dus dat is een uh, verrestje. Ja. ja. Sexy videoclips met optredens. Op drie uh, Amelia Clark. Is zij niet die blonde van... Ja, zij is die blonde ja. van Game of Thrones. Ja, met die uh, draken, ja. Ja, zij is met de draakjes. Maar ja. oh, ziet er wat liever uit, inderdaad. Ja. ja. Mooi. Dit vind ik wel een mooie vrouw. Vooral die donkere wenkbrauwen. Gewoon oh, natuurlijk. Wow. Ja. ja. Uh, twee Jennifer Laws. Lawrence En dat is... Uh, Jennifer Laws heeft niet alleen de looks... Ze is ook nog eens de meest begaafde actrice van dit moment. In haar korte carrière, ze is 26 jaar... werd ze al viermaal genomineerd voor een Oscar. En ze mocht er één mee naar huis nemen. Op één, Scarlett Johansson. Dat ken ik ook Dat een goede actrice. Nummer één, wat ons betreft lang de mooiste vrouw op aarde... Scarlett Johansson. Al in 2003 namen, werden mannen over de hele wereld verliefd op haar. toen ze haar zagen in de film Lost in Translation. Ze was toen 19 jaar. Ik ken haar niet. Ik, ik, ik mis Naomi Campbell en dat soort. Uh... Ja, die zijn te oud, denk ik. Nee, ja, ga telt telt niet meer mee. Ik nee, nee. telt het niet meer mee. <laughs> nou, Hoe oud ik... is de oudste? 27 of zo? Zoiets, ja. ja, 26. Ja. Nou, maar je de, moet er even de... van bij komen hoor. Even bij van, ja. we Bons zijn al bijna aan het einde. Oh, je gaat dan met de mooie mannen. Ja, dat dat kan... vind ik niet zo boeiend. <laughs> Jij niet, maar ik wel. Oké. Okay. Hier zitten wel bekenden bij. De, even kijken, wie ken ik. Is op 7, doe hem even snel. hè? 7 was David Beckham. Tula. Dat vind ik echt geen mooie man. Nee. Nee, ben Ook ik het niet mee eens. Adis uh, Elba, nou die ken ik ook niet. Ja, die is een heel goede acteur, ja. Ja, ja, ja? ja. Efron, ja. vind ik wel een mooie man. Nou, hoe kan dat nou? Hij heeft wit haar en een zwarte baard. Ja, daar heb je verder voor. Mijn dochter was er vroeger ook erg fan van. Ja, ja. oké. Okay. <laughs> mm, die ken ik ook niet. Tom Cruise natuurlijk, maar dat vind ik ook niet echt een mooie man. Hoor. Nee, ze nee. zijn er toch allemaal knapper. Ja, ja, ja. <laughs> Brad Pitt. Brad Pitt wel. Ja. Pitt wel, mee <laughs> ja. eens. Nou, nou. En op staat Robert uh, Pattinson. Ach, krijg nou wat. Krijg nou wie, wat. Is dat dan? wie is dat dan? is dat? is uh, van een, uh, de film uh, Twilight. Huh? En dan speelt hij een in, uh, vampier, maar in het zonlicht gaat hij glitteren. <laughs> een hele rare film. <laughs> Oké, okay. leuk. Ja, ik, ik, ik, mis, uh, ik mis mijn, mijn echte... Uh, maar waar zijn de mannen als Melkinson nou, bijvoorbeeld? Oh, oh. En ja. ik mis. Um, die van die koffie. Ja, George Clooney. George ja. Ja. En, en, Clooney. En, en van Pretty Woman, hoe heet die? Ja, no. ja die ja. Robert Redford? Nee. Nee, nee. Robert Redford niet. Whitey ook een mooi man. Is er ook George Clooney van Robert nee, Redford? Niet, uh, nee, van de no. Woman in Red. Ik zoek hem uh, op. Nee, we gaan muziek draaien. Jij gaat <tomt> muziek draaien, ik zoek hem op. Oh. Bruce Springsteen with Born to Run. Wie die man was. Dat was uh, Richard keer. Oh, die mooie man. Die mooie man. De mooie maar man. De, de, de, de, de, de Travis Fimmel miste ik in het rijtje. Die van uh, Ragnar Lodbrok van de uh, Vikings. Vikings, ja. ja. Vikings. Ja. Was ook een mooie man. Was. En we, Is. Die, die, die, is een, die is nog niet zo oud. Dus. Nou, we zijn aan het einde gekomen. Zeker. Het was nou. weer een genoegen. Het we, hebben het weer, uh, <laughs> we hebben ons weer vermaakt. Ja. En uh, We zijn weer van de onze vast op. ook bedankt. Ja. ja, dat maak ik niet veel goed, zeg. Maar nee, dat was hartstikke leuk. <laughs> ja, weet je een keer wat je schoonmoeder was allemaal uitvreet? Uh, ja, toch? Op vrijdagmiddag. Op vrijdagmiddag. Ja. Beter als achter de geranium hangen. Absoluut. Dus, dat. <laughs> ja, als je niet hier is, dan zit ze op een paar, toch? <laughs> ja. Ja, ja. ja. Ja, ja, ja. Nou, dus... oké, okay, tot volgende week. Gezellig. Tot volgende bedankt week. iedereen. En uh, tot ziens. Tot ziens. Oh.